Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De IC-baas denkt dat er een nieuwe lockdown gaat komen. Dat zei Diederik Gommers, de voorzitter van de vereniging van Intensive Cares op Radio 538. Volgens Gommers lukt het maar niet om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Afgelopen dag kwamen er ruim 2500 besmettingen bij. Gommers verwacht dat die lockdown er komt, al gaat hij er zelf niet over. Hij zei dat hij het liefste een op maat gemaakte lockdown ziet. Meer voor de ouderen dan voor jongeren corona-overtreders krijgen geen strafblad meer. De afgelopen tijden kregen mensen die de regels overtraden een aantekening op hun strafblad. Maar volgens de Tweede Kamer gaat dat veel te ver. Naar die boete van 390 euro wordt ook nog gekeken, zegt verslaggever Albert Bos. Welk bedrag dat precies gaat is nog niet helemaal bekend. Regeringspartijen willen dat naar 99 euro. Maar het kabinet hakt daar nog geen knoop over door. Eerst willen ze daarover nog met de Tweede Kamer in gesprek. Dat betekent trouwens ook dat minister Grapperhaus binnenkort geen strafblad meer heeft. Hij ging de fout in op zijn bruiloft. Drie grote keukenbedrijven hebben terecht een dikke boete gekregen. De keukenboeren lieten bezoekers van een beurs formulieren ondertekenen voor een korting. Maar de papieren leken zo erg op een koopcontract dat klanten het niet meer durfden om de keuken toch maar niet te kopen. En een stedentripje naar Engeland is vanwege corona niet echt aantrekkelijk momenteel. Als je het land binnenkomt, moet je verplicht twee weken in quarantaine. Dat merken ze ook op de veerboot van IJmuiden naar Newcastle. Voor de coronacrisis gingen er per overtocht zo'n duizend passagiers mee. Nu is het bijna een spookschip geworden. Daardoor gaat er minder personeel mee en ook het vermaak aan boord is flink versoberd, zegt deze gastvrouw. Vroeger stond een uh, vijfkoppige band uh, en nog een troubadour, de gitarist, die stond daar de hele avond te entertainen. Maar nu is het eigenlijk alleen nog maar één troubadour. Everybody welcome on board. Ja, dus het is uh, moeilijk om daar een beetje sfeer in te krijgen, maar ze doen er alles aan, hè? <laughs> Dan nog het weer. Af en toe nog wat regen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en bleekt ook de zon af en toe door. Het wordt niet warmer dan een graad op 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 is de zomer van ZFM met nu Alternative FM. Nou uh, zullen we dan maar. Tell me on. Who is right who is wrong. Tell me how feel about it. do you feel about it?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 How do you feel about it? How do you feel about, how do you feel about it? I don't understand it? What's going on? Who it's is right? is wrong? Tell me, how, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind what's the mask, behind the is screen, right? is wrong, it's so crystallized, so it's a brutal it? scene. You never know if we going are heading for the answer right? of the end. Or that is heaping up appearances is, is heaven. Mm -hmm. I don't understand what's going on. Mm -hmm. is right, mm -hmm. is wrong. Tell me, how do you feel about it? Mm -hmm. How do you feel about it? I don't understand what's going on. Mm -hmm. It's right, mm -hmm. is, right. Mm -hmm. is wrong. Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? Mm -hmm. First paragraph. Name, introduction. Yeah. presents the brightest first opinion concerning yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. the topic. Exploring yeah. the way by and supporting by and Express all these two views And the should that yeah. be together with the other That it is a good understand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 iets anders, eh, want uh, muzikanten zijn ook nog wel eens heel sociaal. De meesten zeg ik erbij. Eh, die, eh, deze tip kreeg ik van Hanneke Laura uit Den Haag, eh, want uh, Hanneke zelf uh, maakt natuurlijk ook muziek en zei: joh, je moet eens een keer luisteren naar Sahil Baal. Die heeft een hele mooie EP uitgebracht en niks eh, is te veel gezegd. Want Ask the Child, zo heet het uh, heet de EP, heeft heel veel schone stukken in en Keep It. En dan met nog iets erachter.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 en dat heb ik, heb ik ook gedaan met Romy Laarhoven van Roaming Lands. Maar dan een week eerder. Dus dat uh, gaat uh, allemaal straks uh, gebeuren. Nu gaan we nog even gewoon vrolijk verder met het lijstje wat ik uh, heb uh, ingevuld. En dit is Nederlandstalig. En de man heeft ook nog eens meegewerkt aan de Rob Akna woord Stijn van den Berg heet hij. En yeah, het nummer dat heeft vrij nu. Ik weet nog goed zo'n 9 jaar geleden. Jij in het de derde, ik in het tweede.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 Je wilt. ...optreden gedaan in het patronaat. Deze twee... De een ken ik echt persoonlijk. Dat is Dylan van het tweetal, Low Addict Sound System. De andere heb ik ooit alleen via de telefoon gesproken. En een, keer, een paar keer gewoon via de sociale media kanalen. Dus ik ben eigenlijk één persoon verwijderd van Tess Lamers. Dat is de andere helft, Lasset. Om wel te spreken over de volledigheid van het project. Het is onder de vlag van Low Addict Sound System. Featuring Lasset, zo is het. We do it anyway. Hij is uitgebracht in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 Twee, drie. Dan komt de volgende alweer uit. Dus uh, het is een productief baasje die Dylan zonder van... De man achter Low Edit Sound System, en hij wilde ook nog wel eens het blaadjes achter elkaar draaien. In de tijden dat wij erop Agda woord hebben, maar dan moeten er geen lockdown of andere enge maatregelen zijn. Dan kan het weer, maar voorlopig zie ik het er niet van komen. Zeker niet als ik het nieuws heb gehoord dat de baas van de IC al zinspeelt op een lockdown. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. En ik weet niet hoe het dan verder wordt in dat opzicht. I don't know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 So far. I want a small house with a dog, far away from everything where the air wears a pine forest perfume Fly.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 Takes my hand You know that doesn't sound half bad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 Shimmering Beep. Holland uh, met Frank van Kasteren. Frank van Kasteren is hier ooit uh, geweest. De bedoeling is dat als de anderhalve meter maatregel overboord gaat, dat Kafka dan ook gaat komen. Maar dat is het verhaal. Want Daphne Holland kennen we ook in een andere vorm. Namelijk van Zazi. Dat doet ze dan samen met Sabine Bosselaar en Margriet Planting. Die, na, die achternaam, die laatste achternaam, die zegt mij wel wat. Want de wedergeld van Walter Zands is een planting. En dat is een familie, inderdaad, van die Margriet Planting. Dus dat is wel heel, heel grappig weer.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 Ja, ik zeker. Wat dus, dus, vind jij zelf mooie natuur daarin? Uh... Uh, de waterleidingduinen, dat vind ik mooi. Ja, dat, is, uh, dat, is, uh, ja, dat, dat moet ik een beetje... Ja, ik ben soms een beetje een niet-braaf jongetje. Ik kom er wel eens een beetje illegaal naar binnen, hoor. Dus, uh, want eh? je moet, ja, je moet een tuinkaart uh, hebben. Dus, uh, ja. Dus, ja, ik ben, uh, ben ook laatst bij die ingang bij Bentveld. Daar, ja. Is ja. Ingang en... Uh, dus,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 Dus, dus ze werken heel erg, zeg maar, er zitten gewoon de allerbeste psychologen van de wereld, die zitten daar bij Facebook en Instagram om te zorgen dat het zo verslaafd mogelijk gemaakt wordt. Het is ja, het is eigenlijk ja. gewoon heel vervelend als ik dit soort weer dingen hoor, wat, wat dat er gaat. Ja, maar het is wel goed dat jij je daarvoor kan afsluiten, maar ik kan dat, niet. Dus ik ben wel echt verslaafd daaraan.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 Oké, okay, dankjewel. Yep. Als er iets tegen truttigheid bestaat... dan moet je maar naar General Redbeard luisteren. Got what you need...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 No, we will never play the same